Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het centrum van Valkenburg is weer open. Vorige maand stonden de straten van de toeristische Limburgse stad onder water na overstromingen. Inmiddels is de boel opgeruimd en zijn de laatste hekken verdwenen. Al kan de lunchroom van Ferry nog steeds niet open. Die slip van dat wat in dat water zat, van het opkomend water, heeft alle printplaten elektriciteit verwoest. Dus al de vitrines, alle elektronica het was niet meer bruikbaar. Toeristen zijn nu dus weer welkom in het centrum, maar ze lopen op meer plekken tegen dichte deuren aan. Veel kroegen en winkels zijn nog dicht vanwege de schade. Tientallen Afghaanse tolken worden waarschijnlijk naar Nederland gevlogen. Zij hebben voor het Nederlandse leger gewerkt, maar sinds de militairen weg zijn lopen de tolken gevaar, omdat de taliban steeds meer macht krijgen. Een oplichter uit Groningen die zijn eigen dood in scène zette, moet negen maanden de gevangenis in. De man deed op een datingsite alsof hij op zoek was naar de liefde van zijn leven, maar was vooral op zoek naar geld. Zo troggelde hij een vrouw uit Maarsen 50.000 euro af en vervolgens liet hij iemand haar bellen om te zeggen dat hij was overleden tijdens een operatie. En een bijzondere dag voor de Olympische sporters. De bijna 300 sporters zijn in Scheveningen allemaal gehuldigd. Tijdens de ceremonie onthulde zwemmer Femke Heemskerk dat ze zich voordeed als atleet om wat wedstrijden mee te pakken. Ik heb dus live uh, het hoogspringen uh, bij de mannen gezien. En, de, en daar zag ik dus dat de Italiaan en de man uit Qatar het goud deelden. Dat vond ik heel mooi. Uh, en natuurlijk de 100 meter uh, van de vrouwen heb ik gezien en van de mannen ook. Ja, er er gebeurden gewoon heel veel magische races en dat was wel echt fantastisch. Maar dat, dat goud van het hoogspringen vond ik heel mooi om van dichtbij mee te maken. Dat doe je goed voor doen als atleet. <laughs> de medaillewinnaars werden eerder vandaag al geridderd. Ook gingen ze langs bij de koning en koningin. Het weer nog. De meeste buien verdwijnen vanavond. Vannacht kan het wat mistig zijn. Morgen droog en zonnig. Alleen in het noordoosten een bui. Het wordt 21 tot 24 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. Op de A9 vanuit Amstelwee naar Alkmaar wordt aan de weg gewerkt. Bij knooppunt Velsen daardoor 4 kilometer file met dik 20 minuten vertraging. Op de N205 wordt langzaam gereden vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem. Bij de afrit Haarlem 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz.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 Maar dit is wat Metropole Sleeping Bee met Ak van Rooijen, luisteren.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 Thank you. Desmond en uh, Gary Mulligan, uh, The Blight of the Fumble van een uh, LP, The Two of a Mind, 1962. En deze twee heren kunnen wel uitstekend samenspelen. Dat is uh, grote klasse. Uh, en die hoorden natuurlijk wat koper. En dat gaat ook van, geldt ook voor de volgende CD van uh, Frank Sinatra. En dat draait ik nu uh, Goody Goody, bekend nummertje van Frank Sinatra. En daar komt hij. Uh, even kijken, komt hij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 Uh, Julius Watkin en uh, Charlie Rose op de saxofoon. Uh, even kijken wat ik... Oh ja, ik zie al wat ik de uh, volgende heb neergezet. Dat is de Baylor Project. En ik las in uh, een Amerikaans jazz dat die net weer een nieuwe cd hadden uitgebracht. Ik vind het wel mooi. Die heb ik nog niet gehoord. Dus daar kan ik er niks van draaien. Maar ik heb wel van hun cd uit 2017. Het is een, een jazz duo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 Every single day is a memory found So won't you take my hand Come walk with me I'll tell you a story Those were sweeter days Before you went away Even though I knew you would always return was afraid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 dat de Garden Door, ze komen binnen onder de radar. Dan zingt die, en dan heeft hij het over de Republikeinse Conventie... die in Manhattan aan de slag ging. En, dus dat is, en daarvoor is het nu eigenlijk op geïnspireerd. Maar ik ga er toch mee stoppen nu van Donald Fegen, want ik heb nog meer klaarstaan wat ik toch in ieder geval wil laten horen. En dit is een, een oudje van Herbie Man...